Onze hulp, <coughs> zij in de naam des Heeren. Die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw en eeuwige en nooit of immer laat varen. de werken zijner er handen. Tenade en vrede zijn met u van hem die is en die was en die.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 Dooden, de overste, der koningen, der aarde. Amen. De stoppen, onze overdenkingen. Voor dit avonturen leggen ons na de verklaring in het boek der Openbaringen, Dat de 14e hoofdstuk, Openbaringen 14, en daarvan in zonder het 13e vers, waar God's woord al dus spreekt. En ik hoor de ene Stemmen uit de hemel, die tot mij zijden Gerecht, zalig zijn de doden, die in de eer sterven van u aan. Ja zegt de geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid. En de haar werken volgen met haar. Zie daar de toekomst voor de kerk die haar wacht tot in de eeuwigheid. Dus Toch voordat we daar te werk gaan, vragen we om een zegen, eerst spreken en luisteren. Verhoor oh, verhoren en horen, want er is niets wat ons breekt. Dan de liefde God. Er is niets wat ons doet smelten dan het bloed God. Er is niets wat het steen uit de weg neemt dan de barmhartigheid God. Er is niets wat de ellendigheid. dan uit de weg neemt dan de rechtvaardigheid God. De welke in den man van smarten daar, en voor eeuwig genoeg gedaan. En op grond daarvan, uw kop zoek en met uzelf een bezoek. En ten einde, als het eind is zonder einden, uzelf een eeuwig geeft, in de welke door Christ, voor eeuwig een God leeft.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 Die rust des heiligen geestes is een ondoorgrondelijke zoete rust, die nooit verstoord kan worden of zal worden. En ervaren ze met uw knecht, Job, dat die rust heerlijk is, want ze is uit God, ze is van God. En verder worden we door God geopenbaard in het vlees die nooit gerust heeft. Voordat de laatste penning en de laatste zucht geslaat heeft. En voordat de laatste druppel bloed uitgestort is.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 opdat het oordeel drukken, indrukken, en die nare mijn zon drukken, aan den troon der vrije ontferming is er voor zo'n nare kermer nog ontferming. En er zullen geen schulden, er, die nog nooit zoveel schuld, als iemand ooit op aarde had, heeft de zijne zijn, en dat daarin een middelaar in de grootste zonde bemiddelt. en twee tot één maakt, niet alleen tot één, maar tot eeuwige vrienden maakt. O, open uw woord, o, woord worden woord, uw almacht, ...machtige kracht kan niemand weren. En uw almachtige genade kan niemand keren. Hoe ver en alles zulke we doorgaan, zal het bekeren, totdat de laatste bekeerd is. En als dat zal zijn, zal er niets meer te bekeren wezen. En zal het einde van deze schepping voor eeuwig eindigen. Ach, aller dierbaarste Jezus, laat spreken zijn woord tot onze dorrenheppen, tot onze harten, welk een enkel duisternis zijn en nacht. Ach, kom, o oh, zonne der gerechtigheid, verlicht nog, verwarmt nog, en geneest nog, want niemand brengt ons in de valleien der moet dan u lijden. Niemand brengt ons in dezelfde vernedering dan alleen door uw vernedering. Niemand brengt ons in dezelfde vervloeringen dan alleen door Hem die betuigt, leert van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig de rug van het doen. Niemand maakt de zonde bitter dan uw kruis. En niemand schept blijdschap dan alleen door middel van uw kruis. Niemand herhad hem buiten hemzelf. Alleen in hem, die de adem op Golgotha en zijn zielen in de handen des vaders gelegd heeft, betuigende. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, en dan ga ik de ganse kerk over aan den vader, door wie komt ze beter bewaard worden, aan den vader die in al zijn deugden vereert en zijn gerechtigheid oneindig verhoogd geworden was, door de aanbrenging van God die mens werd, en een oneindige gerechtigheid beantwoordende, aan de wraak oefenende gerechtigheid God. Here, we mogen ons allen een oor schenken, we hebben het niet, en alleen met alles gaat, dan hebben we het alweer niet. Al is dat alles doorstoken, het is er weer nodig, dat doorstoken we. Al hebben we alles maar gehoord, het is er weer nodig. Om mijn vernieuwing te maken, vernemen. eenmaal sprak God tot mij een woord. En tot wemaal toen heb ik het gehoord. Dat de sterkte God is. Gij mag uw arm, Sion, in ons vaderland arm maken om rijk gemaakt te worden, door een most het zaadje verloopt. Gij mag uw kerk nog eens uitdrijven uit het Hunnen en ze aandrijven in de levensklacht, door de heilige geest Toekomt ik ooit, rechtvaardig voor God, en hoe zal ik ooit ervaren met kennisneming, in den Heeren te sterven, waar toch eigenlijk niets dan het leven is. Ach, geef ons in het avontuur hoe diep verzondig en hoe diep ook verbeurt om dienst willen die tot zonde gemaakt. Opdat uw kerk in hem rechtvaardig het God zou zijn, laat de muren dus vallen. Gelijk ze van je de goviel. En u bruid en vuil. Mijn liefde staat achter de muur. En als de muur valt dan ziet ze hem. Als schouwt ze hem zijn alle muren weg. Springt ze met u door een bendel. En gaat ze met u. Door alles heen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 Want al daar zal vergeving van ongerechtigheid voor eeuwig zijn. Ach wees ons genade, allerdierbaarste leraar zonder weergaat, en allervolmaaksten profeet, den ontdekker van de wille Gods en de volvoerder van de besluiten God, en de voldrager van het welbare God, o gij zij die leeuw, uit den stammen van Judah, waarde bevonden, om dat boek te nemen, en zijne zegelen op te brengen,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 Door wiens tussenkomst, er nog zaad is voor de zaar en nog groot voor de eentje. Door wiens tussenkomst de kerk uitkomst, hopen op de toekomst. En is eens eeuwig de uitkomst die gezelve zijt. Door uzelfen in het verlossen van hunzelven voor eeuwig ontvangt en u overhoudt, die alleen voor eeuwig behoudt. Amen. Psalm 44, de 44ste psalm, dat 12e, 13e en 14e zangvers. Zijn inmiddels, krijgen niet de gelegenheid zijn de liefde gaven af te zonderen, nog eenmaal bevelen we die collecte aan als een vrijwillige collecte het onderhoud voor de school. 44 vers 12, maar wij om u eventueel verdreven verliezen al den dag het leven. Wij worden slechts van hen geacht als schapen voor het mes gebracht. Waak op, o Heere, waarom toch zoudt Gij slapen in de smat vergroten, ontwaakt, toen Gij ons nog aanschouwt en ons niet edig wil verstoten. Waarom daar wij U bijstand vergen, houdt Gij uw aangezicht, zoudt Gij uw aangezicht verbergen. Waarom vergingt in ons een ons lent en onderdrukking zonder eind? Want onze ziel die nauwelijks leeft, is treurig in het stof gebogen. Daar ons een buik aan de aarde kleeft, bezwijken wij in onvermogen. Sta op, o God, om medelijden. Laat ons uw armen van nood bevrijden. Verlos u uit de angst o heren. Zo krijgt uw goedheid eeuwig te Dat is de 44ste psalm en daar van het 12e, 13e en 14e. En de... Psalm 133, een leeft en belevende zing, hoor je, belevende zing, en zijn geloofsvinger wijst daarheen, daar woont hij zelf, daar wordt het heil verkregen en het leven tot een eeuw. En ik hoorde, als een klare bewijs, dat Johannes zijn oren doorgestoken werd. Ja. Zijn oren doorgestoken. Om te horen de woorden des tronen God. En die ze gehoord hebben, die kunnen niet leiden, maar die zullen leiden.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 dat was de eerste stem. Zou je die ook al gehoord Eerste zeerste. En eerst blijveerste. En die stemmen, die is hun geschronken op hun visserscheepje. Christus zeiden, volg mij. Dan stap je het schip uit. En dan ga je volgen, ja, want als Christus zegt volgen, dat strekken. trekken, en als Christus trekt waar zij dan niet heen gaan, al trekt hij in de oven. al trekt hij in de leven kuil. al trekt hij zijn kerk aan een woordig paal, oh, dan trekt en redt hun ziel naar hem uit.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 En dat is ook een bewijs dat hij naar je oom gezien heeft. En dat is ook een bewijs dat hij genade gespronken. heeft. Die eerste stemmen, daar kan ik niet genoegzaam de nadruk opleggen, want die is alles noodzakelijk, die haalt een ziel uit zijn graf en doet hem zijn graf leven.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 Hij haalt hem uit dat geestelijke, dodelijke ongeluk. En hij maakt hem zo ongelukkig dat God alleen zijn geluk maar uitmaakt hem. Hij werkt middag. Dan komt de dankdag vanzelf op zijn plaats. En ik hoorde wanneer dat horen. In de avonturen zijn mocht gelijk als bij een saulus. Gezeld niet meer begrijpen. En de duivel zal er ook vanaf weten. Ja. Want die zou in de dadelijkheid gewaar worden, die ben ik kwijt. En die blijft daar waartoe hij levend gemaakt is. En uit de machten der duisternissen getrokken is om.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 Beterder zag je mij hoort. Dan hoor je dat nog duidelijker zag je mij hoort. Hoewel, het maar een gefluister van den derde persoon. In die diep gevallen zondaar, zeld in nogthans die fluisteringen gods die met kracht in zijn zielen indaalt, met een lied die je nooit vergeten. En zeggen daar en toen. Daar en toen.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 Ingewonnen, overwonnen, om de zonde beter te kennen dan de macht der helle, wat zeg ik, de zonde smatterlijker te kennen dan de eeuwige toren Gods, want de zonde zijn sterker dan de hel.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 Wonder ik. Dat daar nog een andere stem van danken komen als vervloekt zijn. Dat er nog een andere stem van danken komt gaat weg van mij. Zij vervloeken. Dat daar uit de eeuwigheid nog een stem van danken komt. Waar God vermaken in heeft. Omdat er een stem van de aarde gegaan is. O, doodelijk uur, wat hitte doet mij branden. Maar is een week en smelt in de ingewanden. Als was voor het vuur, daar heb ik de stemmen van gelieven. De welke de stem van een rechter door de reek, door de vader maken. De welke de stem van een vertorend God door de reek, verzoend God maken. De welke de stem van de verbolgenheid God openbare door recht en gerechtigheid, God is liefde. Ja. Zo haast, zo haast, is even zeggen stelen. He, is stelen. En ik hoorde in een stem nooit spreek Christus te vergeven. Nooit. Nooit hebt hij elkaar de een stap te vergeefs gedaan. Ook nooit hebt hij in een ademtocht te vergeefs gelacht. Ook nooit hebt hij een woord te vergeefs gesproken. Waar hij sprak, daar sprak hij tot de ere zijn vaders. Daar openbaarden het hart van zijn vader. Verklarende de verborgenheid, tegen de zeggen zeggende vader. Ik heb nu een naam, de mensen, kinderen, geopenbaard. De welke zij mij gegeven. En ik hoorde de ene stem, zou je maar gehoorden. Ik denk aan handelingen twee. Daar hebben 3000 Godmoord en Christus doden. De stem God schoot van de Peter zeide. Die gij vermoord hebt. Die gij gedood hebt. Die gij aan een wasbal gespijkerd hebt. Die gij uitgeworpen hebt. Waar gij van gezegd hebt. Geen Jezus, geen Christus aan een kruis. Waarvan gij geroepen hebt. Weg met deze. Hij heeft toch gedaan. Hij heeft toch gedaan. Hij heeft toch gedaan. Hij mocht gekruist. Hij is zijn bloed toog Hij is zijn zijden onderstoken. Ik zou je haast feliciteren. Ja? Wanneer gij het in mocht geleefd hebben er nog iets? Van een leven man hier heb je de kruis, hier heb je de verloochener, hier heb je de verloochenaar van Vaders lieveling, hier heb je de verloochenaar van de evangelie, maar als alleen voor een moordenaar, alleen voor een zondag. alleen voor een verlorenen.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 Niet hij daar hangende tot een smaak waarvan ik leefde. In de provincie van Jezaja 54. Dat zijn gelaat was verdorven. Hij was geheel ontmensd. Geheel ontmensd. Hij was geheel mismaakt geleden. En zoals die daar hangt. Zo wist hij voor een zon dierbaar bemiddelen. Zo die daar hangt. In zijn lijden schrap zullen, Zo is die voor zijn kerk onmisbaar en zinkt de bruid. Mijn liefde in blank en rood en rood. En draagt de barier boven tienduizenden, want zo middelaar past mijn zoon hoge priester. De welke met een op veranderen, in eeuwigheid volmaakt, degenen die geheiligd zijn, o eeuwige vader, wat er heel geweld is, dat is zo'n lieve zoon en die allergeliefste zoon overgegeven hebt tot een allesmaatelijkste dood, Omdat zijn dood de belangrijkste dood, zijn dood de waardigste dood, zijn dood, oh dood En nog eenmaal. Zijn dood, een zoeten dood Zal zijn tot een doorgang tot God. In vrede door zijn bloed. Ja. moet nou eens even overdenken. Daar moet je eens even overdenken. Ja. ja. En ik hoorde hem.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 De welke de schuld thuisbrengt en de ongerechtigheid oplegt. En me drijft tot een troon der genade om te moeten roepen. En te willen roepen. En te zullen roepen. Johannes hoorde die stemmen. Oh, het is een zoet Patmos geweest. Oh, het is een patmos geweest.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 Zijn vader zesstel. Ja. Dat wordt een beetje dankbaar. Ja. Dat wordt een beetje dankbaar. weet Dan weten jullie waar men uitgevallen. Maar ook waar teruggebracht. O, oh, ontvangen. Wat zeg ik. Wat zeg ik geliefd nu. Die ontvangst door den vader, door zijn bloed en zijn dood, draagt het welgevallen des vaders, draagt de vermakingen zijn vader, want wanneer hij zijn ziel tot een schuld overgesteld zal hebben, dan zal hij zaak zien. de vader keert hem uit. de vader betaalt hem uit. hij die de laatste penning betaalt heeft, zelf aan geen bruid ontbreekt, zal aan geen vriendin ontbreekt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 Achter je vestie, daar komt alles vuil vandaan naar buiten. Alles vuil dat naar buiten komt, dan komt binnen vandaan. En die vuile fontein, die kan me niet gedempt worden, dan met de fontein uit de profeet Zachariah ten dien daar, zal er een fontein er zijn, tegen de inwoners van daar, vertem van der.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 Vergeving der zonde het is een zoete weldaad, maar. Wanneer het verder gemist werd, dan bleef je daar nog liggen zoals je dat lag, maar. Waar hij zonde wegneemt, dat schenkt die gerechtigheid. En waar die gerechtigheid schenkt, dat bedekt die de naaktheid. En waar die de naaktheid bedekt, daar hem het brengt, in de tegenwoordigheid zijn vaders zonder vlek.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 Zou dat een pad zijn voor Gods knechten, als hun monden gestopt worden? Zou dat een pad zijn als met Rutherford over de heining heen gezet wordt? En stomme sobatten moeten gaan belinken. Gelijk we dat ook menigmaal in ons ziek zijn belinkt hebben stomme sobatten. En zo'n stomme sabbat kan alleen maar vergoed te worden door de eeuwige sabbat. De rusten in je zielen met onderwerping dat niet preken of wel preken. Dat daar beiden in hem gevonden wordt en het niet preken vergoed wordt door hemzelf. En het welpreken alleen gezegend kan worden door hem zijn. En dan, dat woord schrijft, dat, dat wil zeggen dat het blijft. Men zegt, zakenleven wel is, die niet schrijft, die niet blijft. Woorden gaan makkelijk de lucht, de klanken gaan makkelijk de lucht, en de woorden worden makkelijk vergeten. Mooi vanavond als je thuis mag komen, maar eens even overdenken wat er nog vanaf is. In de morgen, morgen nog eens denken we er nog vanaf, ik weet er niks meer van. Ik weet er niks meer van, we me gisteren antwoord, ik weet er niks meer van. We zijn nergens zo onvatbaar voor, als voor het getuigenis van God. Het is niets wat een mens makkelijk verliest, wat hij vast moest houden. En makkelijk vergeet wat hij eigenlijk moest onthouden.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 De welke van den kansel afgeroepen worden wendt u naar mij en wat er verder volgt. En van den zal afgeschreven worden zeg de rechtvaardige en wat er verder wordt. Gezult met mij moeten zeggen mijn medereizigers en horen. Oh, wat is die mens toch doof omdat hij dood is.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 De zorg de God to volk en de nawandeling van zijn woord. Dan leest geen Jezaja 1: dat God geen raad weet met de mens. God niet mee. Nee, God weet geen raad met die mens, nog die mens ook geen raad te Maar God kan toch niet radeloze worden. Zijn naam is toch wonderlijk zijn naam is toch raad?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 Het is op, God wil zeggen, er is niks meer aan u te doen. Gezijt een opgegeven mens. En je weet, als een mens opgegeven wordt in de natuur, dan mag hij eten en drinken en doen wat hij wil. Oh, gelie, het trekt, het is een beetje naar toe. Want als de zon daar het inleeft, leeft, O, oh, God, ik ben opgegeven. En ik moet ook zeggen, maar mijn helpen niet.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 En dan een goddelijk geschrift. Het ligt hier nog. Het is bewaard en het is nog onder ons. En wat moest Johannes schrijven wat God hem ingaf, wat God hem voorgaf? Hij schreef na de woorden die hem ingegeven werden. Je zult zeggen: dat is erg makkelijk, ja, als je handen maar afgekapt zijn. En als je verstand maar vernietigd is, dan gaat het over zo makkelijk. Want er is niet geen groter en de wasboom in ons leven dan ons verstand. Dat is de grote en de wasboom. Waarvan dan apostel zegt, ik zal het verstand des verstandigen het niet doen. En wanneer ga je verstanden niet? In een nood. En in een gezicht van de dood. Wanneer ga je verstanden niet? Wanneer alle schulden zijn geen borg.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 Gelijk als een openbaring. één, Eén goddelijke opdracht. Zie je nou wel. Dat die man nooit heeft kunnen denken. Dat Patmos zo'n vruchtbaar Eiland voor een voor hem wezen zou. Dat dat de Patmos de hemel zakken zou. En hij in de hemel reizen zou. Dat hij nooit heeft kunnen denken. Dat hij op dat Patmos buiten zijn eigen getrokken werd. Geheel van zijn eigen af. En ik was in den geest. Op de dag des heer. Gelukkig toch Ach ja. Dan ervaart het Zion God. Wat we lezen in de profeet zei dat twaalfde hoofdstuk. Ik dank u heer. Dat getorenen wat mij geweest zijn. Ik weet niet vol Wat er dan liever wordt. De toren of de liefde.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 Dan gaat het om zijn eer. die staat boven de verkiezing, zijn eerst staat boven de goddelijke roeping, zijn eerst staat boven de goddelijke rechtvaardigmaking. zijn eerst staat boven de aanneming tot kinderen, zijn eerst staat boven de hel, zijn eerst staat boven de hemel, zodat hij goddelijk verheerlijk wordt. Gelukkig niet?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 Zoekte een Emanuel, edige vader. Mag we het nou eens even met m'n kander eens zijn? Mag we het nou eens één een minuutje met m'n kander eens zijn? Mag we nou eens een ogenblikje, een ogenblikje verenigd zijn? Want het is meest maar hel hier, want meest maar hel. Maar de dag wil aanbreken dat geen nacht van onverenigdheid meer zijn of wezen zal. O die dag zal alles schaduwen vliegen en gaat de kerk naar al een eeuwige weer ook heuvel. Met een hart lof en vreugden. Ik denk, ach ja, die tijd is altijd. Ja. Ik denk gelieden aan de hand van de wijl. Dat de aankomst van het nieuwe Jeruzalem zo verrassend zou zijn. Dat zelfs zo alles overklimmend zijn. En het zelfs zo allerszins verwonderlijk zijn. Als zo'n arme doemeling daarin gewacht, daarin gehaald en op de knieën van de het vader vertroet. Zijn aan de boezem. Van den gekruisten de Jezus, door God de Heilige Geest, verkwik versterkt. Als dan zal de Vader zeggen, mijn kind, nou zijn we nooit meer mis. Mee. En nou zullen we het nooit meer onmis zijn, ik niet met u en gij niet met mij. Maar dan nou zijn we het één, wat met kan er eens zijn, God alles en wij niet. Ja, de toekomst van de kerk is goed. Ja, dat kan niet beter in. Zalig zijn de doden. Hé, hey, hé, hey, dat is een wonderlijk woord. Als de nieuwe stond, zalig zijn de levendgemaakten. Zalig zijn de wedergeborenen. Zalig zijn de gerechtvaardigden. Zalig zijn de verlosten. Als de nieuwe stond, zalig is al Gods vol. en dat zijn ze. Maar, maar onderscheiden met die. In de eerste plaats halen we het maar aan. Dat het einde van de kerk hier op de God alleen zal zijn. Op uw het wacht. En een apostel getuigd in het aangezicht van het gebot. Ik heb de goede strijd bestreden Ik heb het geloof gehouden wat er werd is. Dan getuigd hij in dood waar is prikkelen was eruit. Hij was eruit, voor. Hij was eruit. En dood had ik je overwinnaar. Hij stond op den berg Sion. Verwinnaar en overwinnaar. Hij heeft de helft tot een hel geweest. En zijn dood, volk dood, ja. Meer dan 2000 doden in de kerk. Oh, dan is het Padmos kruis de zonden. De zonden uit, Patmos ook uit. De zonden weg, mos ook weg. De zonden weg, het kruis ook weg. De zonden weg en de nacht is overgegaan. Naar een eeuwige dag. Daar zelf dan dacht Ja. Ja. Ja. Maar hier staat niet zalig zijn de uitverkorenen. En wat we zo even aangehaald hebben. Maar zalig zijn de doden. Die in de nere sterven. Maar die zijn toch gestorven. Die zijn toch gestorven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 En om het nu met een beetje gemak eventjes aan te halen. Zodra een mens van God wederwaard wordt, dan ga je de dood in. Je kan niet meer mee met de rest. Je eigen wordt vreemd en vreemd wordt eigen. Oh je? Ja. Zelf maar eens eenvoudig zegt. Ze vragen naar je zin. Volgende week is er een feestje bij mijn broer. Je gaat toch mee zitten. Nee. Nee, waarom niet? Waarom niet?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 Indien Christus niet opgewekt is, ijdel is geloof, gezeid, uw geloof, ge zijt nog een nieuwe zonde. Maar dan haalt hij daar in de dadelijkheid weer aan. Indien we alleen in dit leven op Christus waren hoopende. Ze waren de ellendigste van alle mensen, en dat koppelt hij dan weer hem vast. Want waarom worden ze anders voor doden gedoopt, indien er geen opstanding dan doden is, Waarom wordt dat volk dan voor dood en uitgekruid? Waarom kreeg hun dan de naam ochtend door een hond hij heeft toch niks aan? Met die dood en hond hij toch nooit meer praat. Die hebt nergens liever over als over het Rijk God. Nergens liever over als over Christus. Aan zo'n dood heb hond hij toch niets. Oh, dan zie ik Paulus. In zijn zendbrief der gelaten, dan zegt hij, De wereld is voor mij een pest en ik ben een pest voor de wereld daar is uitgekraamd als een doden, En overal uitgescholden als een doden In hun smaad en in hun honger En in hun vervolging. Worden zij gedood voor dode mensen. Die de maatschappij in de weg staan. Mensen die vermanen en waarschuwen. Ze zijn de dood voor deze maatschappij. Maar ook. Wordt bij tijden hun de dood. Hetgeen wat hier op aarde is. Ja. Nu begin je begint eens een klein beetje, denk zin te verstaan. He? Zalig zijn de doden die in Christus zijn. Maar ja, man. Zeg de apostel niet. Die in Christus is, is een nieuw schepsel En ons staat u te preken, dat degene die in Christus zijn, sterven. Beiden is waar. Beiden is even. waar. Wat in Christus is, dat moet hij sterven. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Dat wordt niet anders ook volk. Je kan het anders willen, maar de weg legt niet anders. En God zal nooit de weg veranderen voor zijn volk. En hij zal nooit raad houden met zijn volk, maar hij zal zijn eigen raad uitvoeren. En dat is de doodding van ons bestaat. En de doodding van de oude mens. Opdat alleen de nieuwe adem scheppen buiten hemzelf. Adem scheppen die in hem om zijn eet, wat aan adem geworden is. Zalig zijn de doden. En je weet. Ja, of je durft. Bijna alles niet te zeggen, maar, maar ja, het moet toch mij. Het moet toch mij. Hoe lang kan een dood een mens boven de aarde houden? Hoe lang kan een dood, een hond boven de aarde houden? Ja, ja man, ik weet toch. Ik weet dat. Al Gods volk, leren met een leven, dan zijn zijn. En dat in dit graf het lijk der zonde ligt te stinken. Waar je elke dag gewaar wordt voor En je lezen en je denken. En je verzuchtingen. Je kan nergens staan als het lijk der zonde dat eruit is. Waarvan je midden maar moet roepen. aag God, er leven in mijn En waar David in is van zegt. Leven aan mijn ziel. Daar heb je een gezond Christen. Drij een gezonde zielen. Waarvan een apostel zegt. In 1 Korinthe 15. Ik sterf alle dagen. Betuigende bij de roem die men in Christus Jezus heeft. Dus met Christus en in Christus. Elke dag sterf. Ook een geheim. Hè? Ik denk dan onder ons zijn die man. Dat valt toch eigenlijk een beetje tegen. Ja. Ik dacht. Als men in Christus is, dan is het boven wat. Nee, nee niet. nee, nee, nee, nee. Wanneer de rechtvaardig maken gepasseerd, dan zijn er onze ouden welkom in de strijd. Dan gaat het schepen pas zinken. Dan gaat het zinken tot aan de nek en soms onder de nek, Zodat een apostel Romeinen zeven zegt, ik ellendig mens, wie zal mij verlost? Hij omdat die van Christus En dan moeten ze niet sterven aan Christus. Nooit. Nooit. En nog eens nooit. Maar ze zijn naar Romeinen zes Alleen maar geroepen te sterven met Christus. Omdat er niet zo verblijft in je leven volk. Dan zonde en genade. Dat er niets overblijft, dan hel en hemel. Dat er niets in overblijft hart in dan toren en eeuwige liefde. Dat er niets in overblijft hart overblijft, dan oordeel en eeuwige verbonden. Ja, wij dachten oké, okay, als dat gebeurd is, ja dan zijn we erin. Dan zijn we Wij willen er maar zijn, wij willen er maar zijn, hè? We willen er maar wezen en, en, en, en dan zomaar een beetje rondvaren. Ik wil er dit alleen aan Dat de rechtvaardigmaking, die krijg je met je handen over elkaar. Is het waar? Ja, dat komt zo, kom zo makkelijk af. Dat is een richting. Dat is een richting. En in de rechtvaardigmaking gaat de schenking voor de adem. En u blijft het een goddelijk geheim om met de geopenbaarde Christus naar de helle. Je kent het niet. Met de geopenbaarde Jezus voor eeuwig verloren in uw hart. Dan kan hij zijn bloed, zijn lid tekenen en zijn gerechtigheid kwijt. in een verloren zonde. Je bent nooit te diep verloren hoor. Niet, nee. Ik denk het wel eens, nee. Dat is enkel maar een bewijs dat ik nog niet verloren ben. Ach, geleden. We gaan in de beschouwing duizendmaal verloren. Er gebeurt niets. Maar als men in de dadelijkheid verloren gaat, dan is de Ere God, en daar heb je de middelaar. Vader, ik draag uw heilige wet, die gij die doemoling zet, in het midden van mijn inkelaar. Hoor oh, je wel? Dan worden niet alleen grondloos verklaard, maar grondloos gesteld. En als een mens grondloos gesteld wordt, dan zegt hij ja. In de dachten, dat is het hoofdstuk van je ja. Ik word hem onderdrukt, dat gaat niet. Als iemand iemand mij, dan zakt hij. Amen. Hoe komt dit uit? Wees gij mijn boom. Gelukkig sterven Gelukkig zie ik ben. Heeskeia stierf. En Christus hield ook. Dat is genoeg. Ja. Zalig zijn de dondoen die in de Heere sterven. En zagen ze nu de Heere maar. Dan ging dat wel maar sterven. Maar nou sterven ze in Christus. Nou sterven ze in de zon. Nou sterven ze om Christus willen ze proeven Christus niet. Ze moeten menigmaal zeggen, oh god, ik loop te sterven, maar ik zie u niet. Ik proef u niet. En ik geloof in u niet. Ah, dat is aan het Maar volk, als ik Christus, Christus ziet, dan houdt sterven op. Als ik Christus ziet, dan mag ik een ogenblik als een gestorven en een gestorvene naar Borgen adem trekken. Dan wil ik dadelijk doortrokken zou worden. Hiervan zegt een dichter in psalm 66. Nu ik mag ademhalen na zoveel vervangen tegenwoordig. En hoe meer genade, hoe smaller de weg is. waar? Ja. Het is en blijft eden een geheim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 O, meest nacht, en bij ogen ik. Kust. wanneer die zonne de gerechtigheid weer is doorbreekt, ik zal zijn lof stellen, dat we leven, en dan wordt weer sterven, dan wordt weer sterven. Ik zal het kort maken, na elke weldaad volk is leven, en in elke weldaad ligt het leven, maar zodra de weldoener zich onttrekt, dan begint het sterven weer. Je gezond. Dan worden gehachtig slagschapen voor het mes gebracht, dag en nacht. Een duivel op je hielen, een duivel in je hart, een duivel in je werk, en een duivel in, een duivel in je bedenken, een duivel in je gebeddeling. Zodat geen leven ervaren hebt dat de duivel zijn kop vermorzelt, en u menigmaal in de macht van de duivel in de macht van de duivel, Zodat die kerk uw heren, is die toch wel vermorzeld, is zijn kop toch wel vermorzeld, Volk dat is gebeurd, maar het moet voortdurend weer in ons geschieden, dat de zonen gods in de wereld gekomen is, om de werken des duivels te verbreken. Hij doet niets liever als die zielen vernielen, en doorgaan te vernietigen zodat je bij ogenblikken wel eens ruikt. O oh God, komt er nou nooit geen enkel. En er komt nooit geen dan aan het volk afstra. Zou de Satan vallen als een bliksem uit de hemel? En hem is nog een kleine tijd gegeven om te vernielen en te verwoesten. Maar zie de zonen, God die de keten, de reetwige duisternissen in zijn hand en hem straks zou binden. En hem zou werpen in een eeuwige afgrond. Waarvan de apostel zegt. En de God is vreemd. De staten onder uw voeten verpletteren. Geen duivelen meer in de hemel. Niet eentje, niet eentje. En niet eentje meer in je hart. Om je nachten bitter te maken. En je dagen te maken. Als er al dagen op haar. Je hoort die februik van de duivelen. Maar is er nog wel hoor. Jawel, jawel, jawel, jawel. Ik zal maar één voorbeeld noemen. Als er vanavond eentje. Door God aangeslagen wordt. En hij heeft hem vanavond ook bij zijn keel. Is het waar? Ja. Ja. En zegt je top maar niet. Dan er is voor u niet te top. U bent een verworpeling. En geen bondelen. En bid maar niet. Want je beden is niet meer eens het janken van mond. Hij dat ook wel is. Hij dat ook wel is. Dan ze van binnen zeggen stop maar met alles man. Want die grond onder je knieën die zakken dadelijk weg. En waar kom je dan? Kora oh, daar en heb je. O geliefden. Ik ben blij dat die geschiedenis vakt. Esther in de Bijbel staat. De laatste reis was. Kom kom, dan kom ik kom. Zo gaat ik minder maar naar de preekstoel toe. Kom kom, dan kom ik. kom. En mijn tweede vriend. Als ik het zo zeggen mag. Is paus. Als ik naar de toe ga. dat ik het uit moest schrijven. Oh God wist dat. Deze dingen begraven. Daar weet dat er je op. Staat. En ik weet dat van. Alles zijn de dolden die in de nere sterven waaraan aan alles wat geen Christus is. Aan alles wat geen God is. Aan alles wat geen genade is. Aan alles wat geen evangelie is. Aan alles wat geen bloed is. Aan alles gelieten wat geen recht en geen gerechtigheid is. Aan alles waarvan Christus even is dan Christus is alleen alles. En in allen, ja, eigenlijk moest je blij zijn voor dat hij sterven mocht. Ja, jazeker, jazeker. Het is onze blindheid en onze dwaasheid dat we daar niet veel meer mee verblijd zijn. Waardig gekeurd wordt dat de duivel is losgelaten. En aan de troon der genade gejaagd wordt, oh God de helft, oh God verlost. Want je rechtvaardigmaking haal je niet uit zijn klouw. En je laat de godsontmoetingen. Laat ik het dicht maar aan En dan gaan we maar verder. Hoe meer godsontmoetingen. Hoe meer ontmoetingen. Hoe meer ontmoeten. Hoe, hoe meer de vader je omhelst. En de zo je kust. Hoe meer dat de duivels en pijlen. En je zielen met een jok. zal Pieter zodat je opgetuigd zult gedaan een verbreizend blad verbreizelen. Een, een gedreven blad verbreizen. En zult ge me vervolgen als een droge stoffel. Waardeloos volk wat ik, opdat Christus alleen je werkt. Ik zeg wel ik zag eens zakjes in mijn heen. Ik zou nooit meer boos op die zijn, Akimana. Ik zou je nooit die die meer stevig aankeken, Akimana. Ik zou nooit meer zeggen nee. Als ik me mocht zeggen elke dag hij is de mijne. Oh, ik zou zekerlijk mijn aangezicht geven. Dat je aangezicht mag zien. Want daarin alleen legt vrolijkheid en licht. Ja. Krijg. Staal, Vervoerig. De De gelukkigste mensen zijn het ongelukkigste hier. Dat waar. Ja. Ja. De zaligste mensen zijn hier het meeste rampzalig. Want zij ervaren. Elke zonde is een breuk. Elke zonde slaat een breuk. Elke zonde brengt een muur mee. Elke zonde brengt een scheiding mee zodat ze ervaart zalig zijn de doel doen. Die in de Heere sterven is nu u. Wat zegt dat voor nu aan? Dat de kerk vroeger niet hoeven te sterven afkomt. Laten we daar onze tijd niet in zoek maken. Want men kan niet in Christus zijn en niet sterven. Men kan niet in Christus zijn zonder kruis. Men kan niet een Christus zijn zonder het zee van een gevoelen. Men kan niet een Christus zijn zonder een patmos. Men kan geen Christus zijn zonder verzoeken En zonder strijd. En zonder gebed. Men kan geen Christus zijn geliefden. Na een dag al ze deel en dood. En dat stel je, En zijn oud stel je, de je, stel je. elkaar, Van nu aan. Van nu vrij. Tot de laatste knik toe. Wacht. Waar zijn we beginnen? Als ik denk aan onze eerste ouders, nauwelijks. Waar is op de middel van het verrouwenzaad in Christus? En daar ligt een lijk op de wereld. Abel. Oh, de mooie denken. Daar ja, ligt het eerste lijk. Daar ligt het eerste ligt. mensen in dood. Ze hadden nog nooit in dood mensen gezien. Ja, daar hebben ze het eerste dood mensen gezien. <laughs> daar ligt het eerste sterrenproces voor een ze dacht dat die broeder moordenaar christus was. Hij sterfproces. Oh, van kaaienaar den de broeder moordenaar. Na nou, den heet, nog een nederlaag. Je hebt vrouwen zelf koken baas. En denk eens aan het stervend leven van een Noah. Wacht, waar zijn we beginnen? Denk eens aan het stervende leven van een Abraham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 Ze hebben al een gestorven, stervend leven gehad. Maar, had ik dan voor u aanhaal, Jacob den patriarch, hij stierf toen hij gestorven was. En toen hij ging sterven, toen was zijn sterven een eindige van sterven. O oh, dan had het sterven. En hij verlustte zich in God. Wat dan nog niet meer? En dan gaan we met een enkel woord weer afbrengen. Zalig zijn de doden die in de nere sterven. Ja, voor u wel. Denk erom, jongen, nou, de weg wordt niet anders. Je moet niet denken dat God die smalle weg ooit verbreden zal. Of die enge poort ooit verruimen zal. We hebben die smalle weg nodig. En we hebben die enge poort ook nodig. Heus en die enge poorten kan je alleen door in hetgeen wat God gedaan en gegeven. En de oude blijft erbij. En is de nieuwe vrijheid. Ja, zegt de geest. Dat is eeuwig waar. Dat is bestendig waar. God en de heilige geest zet er de stempel op. Ja, zegt de in met ja. Zegt de dan is de is. Deze ben verzinkelaar van het werk des middelaars, die den Vader openbaart en den Zoo verklagt, die zoeken heilige zin te waardeeren, de aannemende zetkinderen ontvangen en roepen. En zeiden momie, abba, lieve vrouw, ja, ja, de geest, zo het Christus. Zij is het vandaag. daar. Als je alleen het een mens, ja, vecht de weg, dan deden we de welke. Want aan een woord in de raad is gerecht. In de verbonds van vader de Vader met de Zoon zijn zelf de schuldenaar gegeven. Aan het voorgewenst van Emmanuel, om al die uitverkorenen, die voorverradineten, als een uitgang van een paard en van een zoon, die een grote kinderleider, de welke zijn volk leidt met een vast hand, van een dicht zin. God zal zelf zijn lijksman ja, zegt de geest, die zoeten, die onmisbaren, God een heilige geest voort, die opent het woord, die opent je hart, die onderwijst je in je hart, die drukt de zalving des zielen in het hart, de bouwt van op. waarvan de waarheid zegt, ja, zegt de geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid. Deze rust geliefden is doorlos. Deze rust, dat zegt de apostel van 4, de 4. vier. Daar blijft dan een rusten over voor het volk. Wat is dit rusten? Wanneer ze voor eeuwig buiten zich zullen rusten, want hier is onrust. En voor eeuwig rusten in bloed, en voor eeuwig rusten in de ere van Jehovah. Voor eeuwig rusten in den vader. Voor eeuwig rusten in den zoon. En voor eeuwig rusten in God en heilig. Ja. Daar blijkt dan een rust over. Voor het volk. En dan een rust volk die nooit meer bestoort wordt. Een stoorloze rust. Een stoorloze rust. En die rust zegt de waarheid die zal heerlijk zijn. Want God rust. In Christus. Ze dus zijn zijn kerk en de kerk door Christus in God. Wat dunkt u van die rust? Wat dunkt u van die rust? En waar God in rust, voort, kan ken u ook wel een rust hoor. En God rust in de nauw arbeid van hem, die zich niet schaamt om hen zijn broeders te noemen.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 Laat een, Laat een heilige geest heilig maken Laat een heilige geest heilig maken op. We moeten toch ook wat doen. Dat zijn we landen ook tegen Luther. We moeten toch ook wat doen Luther. En jij, je mag het willen dat je niks kon doen. Je mag het willen dat je niks kon doen. Ja. Laat u zaligen. Want een arbeid van Christus voor. geld alleen in de hemel. En al onze arbeid waaraan we enige waardigheid hangen, die moeten een ene weg gedaan, worden. om zijn arbeid zal hij zacht zien. En zijn arbeid doet een boom des levens met vruchten vervullen, die nooit zonder vruchten is. En wat een arbeid wordt er niet afgeleefd. toch waar je moe van wordt. En in aan het einde kan komen. En onverwacht. En ongedacht. Daar vloeit een arbeid van je hoofd in. En dan laat je al je naar de bed gaan. Zeg oh God, ik zat er alweer tussen. Ik zat er alweer tussen. En wij moeten er altijd tussenuit gezet worden en hoe meer er tussenuit, hoe meer Christus er tussenin, waarvan de apostel getuigt, laat uw zaligen, zitten overgaven, als doemeling, en als een hellerling, zacht naar volk, in zijn gerechtigheid, in zijn genoegdoening, en in zijn verzoening, we kunnen u naar waarheid zeggen, dat er nooit iemand een bondem gevonden heeft, in het weergaloze lijden van Immanuel, maar dat alles smaakt naar God, het is alles een geschenk van God, waarin ten laatste, God,